Goedemorgen, dit is 4-7 van BNN. En deze nacht niet met Luc, want die geniet gewoon lekker van een vrije avond en nacht. Heel veel plezier, Luc. Of misschien lig je al lekker in je bedje. Ik heb geen idee. Maar hoe dan ook, het is je gegund. En ik hou gewoon je stoel lekker warm deze koude nacht. Want oh, oh, oh, het is het koud, jongens. Ongelooflijk. En dan gaat het nog waaien ook. Een temperatuur die dwars overal doorheen gaat. Maar hier hier in de studio is het gelukkig lekker warm. En dat komt natuurlijk door de verwarming, die lekker hoog staat opgeport. Heerlijk. Maar er zijn natuurlijk meer manieren om het jezelf zo aangenaam mogelijk te maken. Want je kunt het natuurlijk ook behoorlijk warm krijgen van een mooie dame of heer. Zeker als je wordt verleid. En daar gaat het dit uur over. Want uh, ja, door wie zou jij graag verleid willen worden? Afgelopen week werden de uitkomsten van het grote verleidingsonderzoek bekendgemaakt. En wij, wij Nederlandse vrouwen, willen graag door Nick, Nick, moet ik zeggen. En of Simon en Chris Segers worden verleid. Nou, staat hij ook bovenaan jouw lijstje? Bel me dan gewoon even op 0800 1121. En ben je een mannelijke luisteraar, dan moet je het hebben van Doutse Kroes of Chantal Jansen. Of toch niet? Laat het me gewoon weten. Mail 47 at bnn.nl. Of gewoon Twitter, hashtag 47 of hashtag BNN University. En anders gewoon bellen. En we beginnen met Duffy.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 Duffy. En misschien is dat wel iemand door wie jij graag verleid zou willen worden. Want daar hebben we het over in dit eerste uur van uh, 4-7 van BNN. Door wie zou jij graag verleid willen worden? Ik heb er echt even over nagedacht en ik, ik weet het eigenlijk niet. Misschien moet ik wel gewoon uh, antwoorden. Mijn eigen vriend natuurlijk, want dat is uh, de liefste, de stoerste, de mooiste, de lekkerste. Noem maar op. Maar misschien denk jij er wel heel anders over. En zeg je van, nou nee, <laughs> ik kom alleen mijn bed uit voor, nou ja, noem eens iemand... Weet je dat ik het gewoon echt niet weet. Ja, George Clooney, Brad Pitt, dat zijn dan inderdaad de eerste namen die, uh, die bij mij binnenkomen. Maar ja, misschien denk jij wel van nee, nee, nee, nee, nee dat is hem echt niet. Ik ga voor, uh, nou ja, ik vind het zo moeilijk om hier echt een antwoord op te geven. Chris Segers is ook genoemd als het gaat om de Nederlandse vrouwen dan. Maar ja, ik weet het niet. Is dat dan het toonbeeld van, van, van iemand waarvan jij zegt nou daar zou ik wel een beschuitje mee willen eten? Of uh, ben je een mannelijke luisteraar en zeg je van... nee, nee, nee, die Chantal Janssen, dat klopt wel hoor. Wat ze hebben uitgezocht. Of Doutse Kroes of uh, een ander mooi model. Wie weet, bel me op 0800-1121. Of uh, Twitter gewoon hashtag 47. Of mail en laat het me weten. En dan praat ik met jou graag door... over uh, jouw ultieme verleidingsman, vrouw. Ja, ik zou graag uh, verleid willen worden door Chantal Janssen. Omdat het gewoon uh, een hele, hele grappige knappe bovenal uh, ja, meid is. Door mijn vriendin. Omdat uh, ja, ze is de mooiste, de leukste. En jij? Ja, ook door mijn eigen vriendin, denk ik. Ja, jij. Ja, ik... Of uh, nou, misschien Kat van die. Die vind ik wel leuk. Maar ik denk dat het ook voor jou ga. <laughs> door mijn ex-vriendje. En waarom? Omdat ik die nog steeds heel erg leuk vind. Dus uh, ja, als ik mag kiezen, dan hij. En denk je dat het ook nog ooit goed komt? Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet. Ja, deze, deze dame weet het niet. Uh, wie het wel weet, dat is Henk. Henk is aan de telefoon. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Door Wie zou jij graag verleid willen worden? Ja, ik heb een onmogelijk verlaagd. Nou, kom maar op dan. Ik, ik zou graag verleid willen worden door Claudia de Brij. Ja, dat is voor jou wat lastig, hè? Maar dat zit er niet in. Nee, nee want Claudia de Breij, die, die is gek op dames natuurlijk. Ja. En waarom Claudia de Brij dan? Dat vind ik zo'n geweldige leuke vrouw als ik die zie. Van het begin af aan dat ik die op de televisie zag. Wat is die zichzelf en wat is die natuurlijk en wat heeft die een uitstraling. Dus het is een combinatie van humor en, en gezelligheid en, en uitstraling en charisma en alles eigenlijk. Ja, ik vind het ook prettig om naar te kijken natuurlijk. Ja. Uh, dat is altijd het eerste signaal. En uh, daar komt er nog een hele hoop leuks achteraan. Uh, ik vind dat gewoon een geweldige vrouw. Zij is de belichaming van jouw ideale vrouw eigenlijk? Ja. Ja. Heb je, heb ja. je op dit moment een, een vrouw? Mag ik dat vragen, Henk? Ja, dat mag je wel eens vragen, die heb ik niet. Oké, okay. dus uh, um... Wel gehaald, ik ben gescheiden, oké. Okay. Uh... En, en jouw ex-vrouw, voldeed die een beetje aan het beeld van Claudia de Breij? durf het bijna niet te vragen, hoor. Maar... Nee, die was nee. Het, ik zou maar zeggen het tegendeel. Aha, het tegendeel, als in, als in wel hele, niet grappig. Vrouw, ja. Oh, wel, dat wel, oké. Okay. Ja, dat, ja, ja ik, ik heb nog wel foto's van haar. En uh, dat is verder niks van te merken. Ik wilde er ook niets onaardigs over zeggen. Dat gaan we ook niet doen. Maar uh, het was wel een beetje het tegendeel. Ja, dus misschien dat je nu dan juist weer de andere kant op zoekt... en denkt van nou, die Claudia, dat is eigenlijk alles... wat ik altijd al had willen hebben, maar niet heb gehad. En nu denk ik van ja, wat, wat, wat een lekker wijf eigenlijk. Maar helaas wel een beetje onbereikbaar. Ja, maar daarom kun je, uh, je fantasieën wel hebben. Ja. Vind je niet? Nou absoluut. Ja, maar wat zouden we zijn zonder fantasie, zou ik uh, zou ik ja. willen zeggen. Toch? Ja. En een beetje dromen moet altijd kunnen. Ja, ik dromen er over meer dingen waarvan ik denk, dat zit er niet meer in. Maar... Dat heb ik dan altijd bijvoorbeeld als ik denk aan het winnen van de lotto, Henk. Ja, zoiets. Of uh, nou ja, een... om heel hard rijden in een in een Ferrari of zoiets. Oh ja, ja. Ja, het zijn allemaal van die dromen die helaas niet uitkomen. Maar gelukkig mag je er wel over nadenken. Dat scheelt. Claudia de Breij. We zetten haar op het lijstje van te verleiden vrouwen. Goed. Dankjewel. Dag. Dag. En vind jij Claudia de Breij ook gewoon een hartstikke leuke vrouw? En denk je van ja, daar zou ik gewoon graag een avondje mee willen stappen. Of een drankje willen drinken. Of nou ja, noem maar op. Of denk je van nee, ik ben het toch niet eens met Henk. Bel me dan gewoon 0800 1121. Darren Jones en de Dab Kings, met Better Things. Dag Marco. Hi. Hallo. Zo, jij hebt je radio heel hard aanstaan, denk ik. Oh, sorry. Ja. Hallo? Ja, dan hoor ik jou niet meer. Ja, hoor je mij... Zou ik iets harder praten voor je dan? Ja, heel graag. Ja. Zo beter? Ja. <laughs> zeg het maar, door wie wil jij verleid worden? Viola Holt. Viola Holt, hoor ik dat goed? Ja, zeker. En waarom dan? Nou, eigenlijk vind ik het niet zo aantrekkelijk, maar ik zat een tijd geleden te kijken naar de 25 beste oh ja. op tv. En uh, daar waren de 25 Playboy sterren. En wat bleek dat Florida hoe vroeg in de Playboy heeft gestaan? Ja, in de jaren 80 geloof ik ergens, hè? Zo, en die foto's hadden we gezien, en toen was ik echt Koch, zeg maar. Dus je bent eigenlijk een beetje eh, verliefd of verleid door het beeld van Viola Holt van 20 jaar geleden? Van, van de jaren 80, ja. <t likewise> ja volgens... wow. Er wordt heel hard gelachen op de achtergrond. Ik ja, denk dat je vrienden het er niet mee eens zijn. ben zijn niet helemaal serieus, maar. Die, uh, daar was twee yeah, weken Ik vond echt helemaal dacht van hij. Hey. Ja. En ik, was, ik had het vroeger wel gezien, maar ik had eigenlijk nooit zo gezien. Ja, toch jammer, hè, dat, dat ze dan nu natuurlijk wat ouder is... en ze misschien niet meer aan dat beeld wat je toen van haar had voldoet, wel, maar toch? Stel dat ze morgen aanbeeld, wat ga je dan doen met haar? Zo, ja, dat is een beetje moeilijk. Als ik een viool van 20 jaar geleden had, nou, dan zou ik wel een... Uh, ja, dat, is, dat beschouwt er wel over, denk ik. Ja, ja. Maar op dit moment zou ik er niet zo heel veel mee doen, denk ik. Gewoon een kopje koffie drinken en praten over die goede oude tijd. Ja, precies, dat is een voor voordeel. Nou, Marco, ik, jij gaat nog een hele leuke nacht tegemoet. Ik hoor het. Zo Dank je wel, hè. Heel goed, Hoi, hoi. Goedemorgen, Willem. Hey, goedemorgen. Hallo. Ja, ik hoorde u wel praten op de achtergrond, Ja. Maar, uh, ik denk netjes afwachten. Ja, nou, daar ben je. Annegien Steenhuizen. Die is van het journaal, hè? Precies. Ja. Wat, is, wat vind je zo leuk ja, aan haar? Een blaadje, zeg. Mooi, ja, mooie nou, meid is het. in de eerste minuut. Meteen al, toen je het woord Ja, ik heb het journaal verder niet kunnen horen, want ik had mijn aandacht ergens anders voor. Dus Oké. Okay. Nee, het was heel mooi. Gewoon mooi om te zien. En uh, ja, heel echt mijn type en uh, ogen... Ja, jouw ja, type do donkere ogen, donker haar? wat zeg je? Donke, don, donker haar, donkere ogen? Dat is een beetje jouw type? Donker haar, donkere ogen, helemaal. Ja, ja, ja helemaal ja. perfect. Ze is ja. begonnen met het journaal op drie, heb je haar daar ook voor het eerst gezien? Dat en en voor eerste, die tijd... Nu sinds, uh, sinds een maand of twee of zo, denk ik, hè? Ja. Ooiets. Heeft ze het uh, grote journaal ook. Ja, het grote mensenjournaal, zeg maar, hè? Ja. ja, het grote mensenjournaal. ja, het is niet zo dat ik uh, helemaal uh, fixeer dat het, dat het zieklaar aan uh, toe hoort. Ik bedoel, ik ben wel gezond, hoor, maar... Uh, nou, dat geloof ik graag. Ja, nou ja, je kunt het ook overdrijven. In, uh, nou ja, een gezonde belangstelling is toch nooit weg? Nee, nee ik zou er met haar dolgraag een, een praatje en een kop koffie. En gewoon eens even wat, uh, ik vind het ook leuk om een beetje achter iemand te kijken. Hè? Niet alleen de voorkant, maar. Uh, ja, met de achterkant bedoel ik dan meer wat er in het hoofd zit. Dat begrijp ja, ik. Dus gewoon dus uh, zo bedoel ik het dan. Hè? Niet, ja. niet alleen het eerste plaatje, maar eigenlijk ook ja, wat, wat houdt iemand de... bezig en, ja, en hoe ja, is ze. heel interessant. Ja, ja. ja. Wat niet alleen van dat, dat is er en uh, daar val ik op. En uh, die moet ik als een dikke vis uh, binnenhalen. Dat niet. Nee, nee. gewoon de uh, eerste, eerste rol is mooi. Maar dan eens kijken wat er uh, achter zit. ja nou ja, maar, misschien wat, uh, is een mail naar sturen, wellicht of zo. Wat? Misschien, misschien ja. gewoon een mailtje sturen of zo. Van, goh. Ja, ik weet het niet hoor. Ik, ik doe een nou, suggestie Nou Ja, hier. Ik, uh, ja hoe krijg... dat vraag ik me dus ook wel eens af. Ja, van, uh, hoe krijg je met iemand contact? En nou ja, meer televisiefiguren dat ik denk van jeetje. Nou, Om dat, kan ik... Ja, dat ja? kan ik me wel voorstellen. Maar, maar ja. ik, ik, ik kan me herinneren... Nu ga ik een heel kleine uh, ja, jeugdzonde bekennen aan je, Willem. Ja, ja. Dat mag ja, ja. zo diep in de nacht. Toen, ja, toen, ik, toen ik wat kleiner was, toen keek ik altijd naar Dynasty. En er, daar zat dan iemand in. Ik weet niet eens meer hoe die heet. En toen dacht ik, oh, die vind ik hartstikke leuk. Weet je, gewoon niet eens zozeer een verliefdheid, maar gewoon echt, echt leuk. Dat ik dacht, van ja, ja uh, leuke man. En toen heb ik eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen... gewoon een, een, een klein briefje geschreven in een beetje steenkolen-engels. Want ja, dat hè, zo goed sprak ik dat dan ook nog niet. Ja, en dat heb ik dan uh, gewoon op de bus gedaan naar, naar, naar uh, ja, is heel, heel raar, naar Dynasty in Amerika. Ik denk dat komt vast wel aan. En een maand of zes later, echt waar, kreeg ik een briefje terug. Wat leuk. Ja, dus dan denk ik van, uh, met, met, met publieke personen, als je bijvoorbeeld uh, iets zou schrijven naar uh, Annegien NOS Journaal, zou het best wel aan kunnen komen, je weet maar nooit. Nou, Annegien NOS, meer niet. Hilversum? Dat denk ik, ja, Hilversum. Ja, ja, dat zou wel <laughs> ik weet niet. Misschien wordt ze nu wel heel boos op mij. omdat ik haar gewoon allemaal fanmails aan te praten. Maar goed, ja. dat, dat, nou ja, dat Misschien hè? is ze er wel hard aan toe. Dat kan ook. Hè? Dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik ga natuurlijk niet voor kunnen. haar spreken. Maar... Nee, nee, nee. Maar, maar je, haar is gewoon een hele charmante verschijning. En, uh, ik ben het met de vorige ook al eens hoor. Van uh, uh, Claudia de Brij. Ja. Uh, ik, ik denk hetzelfde als die meneer uh, net weer voor hoor. Ik heb het, uh, zelf gedacht, Maar ja, die gedachte die. Uh, die lopen een beetje manken. Die ja. zijn er niks mee. En dat is, maar dat, is, dat zegt niks over haar. Dat is gewoon. Uh, zo is ze gewoon. Ja, he? qua persoonlijkheid. Is ze helemaal gewoon. Uh, uh, zoals jij denkt: van dat zou mijn ideale vrouw zijn. Punt. Zeg maar. Nou, nee, dat is Annegien. Dat, is, uh, dat ja. is dan toch Annegien, ja. Ja, dik. Ja, met meters voor. Met ja, meters ja. voor zelfs. Ja, ik heb ook een Duitse vrouw gehad die er uh, precies, precies hetzelfde uit. En dat is misgelopen ik zoek een vervanger. Dat klinkt een beetje lomp. Oh! Dat klinkt heel lomp. Ja, oh. ja, als vrouw wil dit niet horen. Maar... Ik zoek een vervanger. Nou, dat, dat zijn een paar schoenen, nou, hoor, die je dan moet vullen. Die woorden moet je natuurlijk niet altijd letterlijk nemen. Maar uh, in ieder geval wel zoiets type. Uh, ja, nou, uh, wat ik me dan ook afvraag, hè, Willem. Ja. Hè, als je zo'n vrouw hebt gehad, zeg maar, of als je een vrouw hebt gehad die dan op, op anachien leek... He, ja. qua, qua karakter weten we het natuurlijk niet, want, want zo goed kennen we energie natuurlijk niet, nee, niet uh, goed, in het ja. koppie. Maar misschien ja. moet je dan juist op zoek naar, naar iemand anders als dat is stuk gelopen. Misschien moet je wel op zoek naar het tegenovergestelde dan. Naar de blonde. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar het gaat toch uiteindelijk wat er onder de pet zitten. Dat is ook zo. Ja. In het begin is het natuurlijk van wat mooi, wat mooi, maar het beste wijs dat ik vijf minuten met haar praat. Dan denk ik, oh mijn hemel, oh nee. <laughs> Misschien, een zwaar, misschien is ze wel een zware drinker. Ik noem maar iets. hoor. Oh, dat kan ik me toch ik echt ga er niet vanuit voorstellen. Vanuit dat ze op één oor ligt, dus <laughs> dat ze het niet hoort. Nou, maar we zeggen toch geen slechte dingen over hem. Nee, dit kan je zeker wel hebben. Dat, dat houden ze netjes, stuurlijk houden we het netjes. Zo is het. Maar het kan natuurlijk een bepaalde, ze kunnen wel vier honden hebben of zo. Of uh, ik, ik, ik noem maar iets. Oh, hè. je bent geen hondenliefhebber. Nee, zeker niet. Nee, nee. Okay. Ik werk hier, uh, ik werk op Tessel hier, uh, ik kom van af. Oké. Okay. Ik bel vanaf Tessel en uh, veel met honden te maken gehad op de camping, ik werk er op een hele grote camping, ja. maar zoveel blijft en, en vroeger ook, ik ben niet uh, hondvriendelijk opgevoed zeg maar, mijn vader had altijd schapen. Oh. Ja, nou Schapen en honden, die, die gaan wel samen vrouwen, toch? Ja, of niet? Maar je vroeg ernaar. dus... Ja, nee, heel antwoord. goed, ik begrijp het. Ja. Nou ja, Willem, is het bij jou even heel iets anders? Hoe koud ja. is het bij jou? Want op de wadden is het iets gunstiger, geloof ik. Nou, ik ben net nog even naar beneden gegaan, hè, en, ik. was min 7. Oké, okay, nou dan zit je maar aan de goede kant. het warmste plekje, hè. bij ja. ons, wellicht in het water. En dat is nog relatief warm. Klinkt raar, maar het is nog uh, daar, heb, daar is het, komt het gewoon, hoe oostelijker je komt, hoe uh, ja. ik denk dat in het binnenland wel min minstens min 10 is inmiddels. Nou, volgens mij is het hier zo'n beetje in Hilversum al Hilversum. rond een min 15, min 16. Maar misschien, maar? misschien lieg ik wel hoor, ik heb geen idee. Maar volgens ik mij dat je liegt. Nou, nee, omdat het wat in het binnenland is het vaker, uh, het is nog een beetje aan de kant, hè? Dat is waar, alleen to toen, ik, toen ik de deur uitging, of toen ik eigenlijk, moet ik uh, zeggen, wat eerder op de avond, dacht ik ik ga nog heel even slapen, Te keek ik op de thermometer en toen was het al min negen en toen was het een oh, uur half elf. Dus... Nou, dan heb je gelijk, hoor. Dat ja, is, dan is, gaat ja, het hard, hè? Ja. Maar hier is het min zeven, dat is eigenlijk heel braaf. Okay. Maar er wordt hier al volop geschaatst hoor. Dus, uh, kijk, ik hoor alles dubbel. Dus wat ik zeg, hoor ik nog een keer. Oh, dat is niet goed. Nou ja, goed. Maar dat zal technisch ook wel, uh, wel horen, denk ik. Nou, dan gaan we ja. kijken of we dat kunnen oplossen voor, voor de volgende bellen. En Anne Vien zetten ja, we voel... voor jou met een hele leuk. dikke streep bovenaan. <laughs> wat mooi. Hè? Ja, toch? En wat doe je er verder mee? Uh, we maken gewoon lekker ons eigen lijstje. Ja, dat is leuk. Ja, toch? Oh, ja, zo, wacht even. Er kunnen natuurlijk meer uh, kapers op de cup zijn. Jij ja, weet ja. het niet. Maar jij was wel de eerste, Willem, die erover belde. Ja, en wel gemeten, hoor. Want ik, zo uh, is het. Toen de vraag gesteld werd, uh, ik hoorde het al uh, voor vieren wat je ging doen. Ja. Toen had je het al gezegd. Ik denk, hé, hey, daar hoef ik niet lang over na te denken. Bellen. Ja. Bellen, ja. dacht je, nou. En maar je maar leuk dat doen. jullie zo'n uitzending doen. Want ik, vond er, ik moet trouwens even kwijt dat ik het vorige item op de voorvieren... vond ik bijzonder moeilijk... Dat is zo persoonlijk. Oh, lust, seks, seks en religie was dat. Ja, ja ik vind dat is zo verschrikkelijk uh, moeilijk. Die ene jongen had ook moeite om... Uh, want uh, zij zei dat, die presentatrice uh, zei dus... van uh, wat, uh, wat gebeurt er dan als God erbij is? Hè? Je hebt uh, seks. En als God er, uh, daar dan bij denkt... Dan uh, denk ik, ja, wat, uh, dan kunnen ze dat ook nauwelijks verklaren. Ja. Dat is ook zo. Maar weer... goed, nou dwalen we af uh, naar de Ja, we houden het wel item. bij Anergie hoor. Ja, daar blijven we bij. Maar dat vond ik wel een heel moeilijk item. Ik vond het leuk om over te praten. Maar voor de radio is het toch wel heel erg moeilijk om, om met seks en uh, religie bij elkaar. En dat is zo persoonlijk. Dat is waar, maar soms moet geloof, je ze ik... gewoon aansnijden, Willem? Ja, ik vind het ook goed. Maar Doch. ik geloof ook niet dat je. Dat je dat zomaar kan stellen. Want een gelovige weet niet hoe een ongelovige is en andersom ook niet. Nou weet je, dan gaan we gewoon... In dat een is wel heen... goed, hè? hè? Da dat da vind, da vind ik een rake opmerking in heel veel ja, van de uitzendingen. Als jij gelooft en ik niet. Gaan we als daar... jij gelooft en ik niet, dan weet ik niet hoe jij bent. En jij weet niet hoe ik ben. Nee. Dat tot... Zonder dat geloof dan. Je kan niet in elkaar's kopje kijken natuurlijk. Zo dat is het. het. Ja. In de volgende hey, uitzending uh... komen we erop terug, Willem. Waar. Ik, een... ik vind het heel gezellig. Maar uh, ik gun een ander ook een tijd. Dus, zo is uh, het. Dat die ook aan de slag komt. Dank ja. voor het bellen en nog een fijne nacht. Helemaal goed. Ja. Okay. Doeg, hè. Dag. Doeg. I really got to use my imagination think of the reason Keep on keeping on Got to make the best of De laatste klanken van Imagination, van Liz Wright. Imagination, gedachten, denken, denken aan, verleid worden door. Noem maar op, goedemorgen Frans. Daar ben je, Frans. Ja? Daar ben je, Frans. Of ja, ik ben er. Niet? Ja, heel goed. Door wie zou jij verleid willen worden? Nou, door Tatjana Simic. Aha. Het, uh, het, het, de, seks, de seksbom, moet ik toch eigenlijk zeggen dan? Ach, ja, waarom niet, hè? Ja, laat, laat ik er gewoon even wat oplakken. Op ja. Waarom Tatjana? Dat, natuurlijk, hè, de, de, ik denk dat dat de droom is van wellicht veel mannen. Ja, want dat is gewoon een, een van de leukste jonge vrouwen van de wereld. Aha, ja, ik, ik ken ze niet allemaal, maar als jij het zegt, dan, dan geloof ik dat direct. Nee, maar, ja, ze acteert redelijk goed, maar ze zijn een leuk figuur, hè? Ja. Alleen de figuur? Of zit er nog meer bij waarvan je denkt, ja... Dat maakt haar heel aantrekkelijk voor mij. Nou, ik heb helaas geen kalender van haar. <laughs> een goed. kalender als in een pin-up uh, kalender Frans? Ja, zoiets maar. Ah. Dat heb ik helaas niet. Nee, nou ja. Misschien is het ook niet nodig, maar, maar, hè? Nee, maar ik vind het gewoon ja. ja, het is gewoon... Ja. Ze heeft van alles, hè? Wat heeft ze? Ze heeft van alles. Van alles, ja. Zou je er wel willen ontmoeten Frans ook, in het echt eens? Nou, liever gisteren dan vandaag. Oh, nou ja. Uh, ik zou bijna willen zeggen, tada, daar is ze. Maar dat is natuurlijk niet waar. Maar... <laughs> ja, maar dat heb je geen hebben. Ja, dat is echt heel, heel vervelend. <laughs> <laughs> maar Tatjana dus, ja, nee. Dat, dat, ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen, hoor, zeker. En uh, uh, uh, ja, ik, ik, ik moet dan altijd denken een beetje aan Vlodder, toch? Aan die films. Jij ook? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik toch ook wel, ja. Ja, met... met uh, Buurman, wat doet u nu? En zo, die scènes. Dat, dat, dat, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik, ik, ik hoor dat ik een, een enorm herkenbaar beeld oproep nu bij jou, bij deze. <laughs> ja, nou ja, Tatjana, ja, ze is nog niet genoemd, maar uh, ze gaat absoluut op het lijstje van deze nacht. Oké. Okay. Jij wil verleid worden door Tatjana. Hartstikke ja, idee. Ja, dat is wat anders, hè. Zo is het. Dankjewel. Ik ben ik u heel bang gekregen. Nou ja, ik, uh, als jij dat zo zegt, Frans, dan uh, ik, ik ga ik gewoon met je mee. Oké, okay. hey, vriendelijk bedankt. Dankjewel, hè. Fijne nacht. Doei. Hoi, hoi. Doei. Uh, slow, slow. Ja, en doen, doen we het slow deze, deze, deze nacht. Ja, ik weet het niet. Bel me op 0800 1121. En uh, laat me weten door wie jij verleid zou willen worden. Ajo. Ah,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 Run run run run run. Run, run, run, run, run, run, run, run, for my soul. run, run, go, go, go, go. run, sure run, I go run, run, run, run, run, my run, run, run, run, run,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 Make it sure you go slow, slow. Slow, slow, run, run van Ayo. Door wie zou jij verleid willen worden? Dat is de vraag in uh, dit uur van uh, 4-7. En je kan me er natuurlijk uh, over bellen op 0800 1121. En dat allemaal naar aanleiding van het grote verleidingsonderzoek, waaruit is gebleken dat uh, de Nederlandse vrouw graag verleid wil worden door uh, Nick en/of Simon. Of uh, Chris Segers, die mag ook. En de Nederlandse mannen die zien er toch iets meer zitten in Chantal Jansen en Duitse Kroes. En hoe zit het met de rest van Nederland? Ja, een leuk bekend iemand. Ik denk, ja, als je echt puur Nederlands gaat kijken, wat, ja, die leuk koppie heeft, leuk karakter. Zo, waarschijnlijk wel Simon als zo van Nick en Simon die is. Ja, die zijn deze week ook uitgeroepen tot meest verleidelijke ja. personen. Dus. Ja, nee, maar hij ziet er goed uit, een leuk karakter. Dus ja, dat denk ik wel. Door wie zou ik graag verleid willen worden? Nou, ik zie dat jij een BNN-microfoon hebt. En ik vind Nicolette Kluiver vind ik echt, echt fantastisch. Het lijkt me echt fantastisch om door haar verleid te worden. Nou, ik vind haar, uh, ik vind haar sowieso uiterlijk vind ik haar echt fantastisch om te zien. Maar volgens mij is het ook echt verschrikkelijk grappig om een hele avond met haar in de kroeg te hangen. En uh, ja. Wie weet waar de avond dan toe leidt, natuurlijk. Dus dat zou ik echt te gek vinden. Dus als je dat kan regelen, heel graag. Door wie zou jij graag verleid willen worden? Uh, Janine Jansen. Omdat ze zo'n fantastisch viool kan spelen. En ook een hele mooie vrouw is. En een heel mooie vrouw is. Goedemorgen, Henk. Goedemorgen. Door wie zou jij verleid willen worden? Nou, kijk, je moet... Luister eens. je moet... Hallo. Ja, ik ben er. Ik, ik, ik, ik luister okay. uh, met alle aandacht naar je. Oké, okay. je moet alle vrouwen. Ja. Ja, dik of dun, is moet je waarde laten. Die moet je allemaal, die, die zijn allemaal leuk. Ja. Oké. Okay. Kijk, als je nou samen in, in huis zit. Ja. En gevraagd samen een boek. Ja. En dan is je samen te lezen, zit je toch bij elkaar. Oké. Okay. Ja, ja. Maar dat klinkt wel een beetje saai hoor, Henk, samen een boek lezen. Nee, dat is niet waar. Nee? Want ik ben vanavond op de motorbike naar de bos geweest. Zo, en, en, en uh, hoeveel kilometer is dat van de plek waar je woont? Ik woon in de bos. Hè? Oh, je woont in de bos. Oh, Oké, okay. dus je bent Kijk, binnen de stad gebleven. Ik... Allee, en ik zet wel eens een advertentie in het in hè? Ja. En weet je, ik moet zeggen, door zon en regen kwam ik jou maar tegen. Ah. Dat is dan zeg maar waar je, waar je de vrouwen mee wil verleiden? Met, met, met, dat, met dat, ja. dat gedichtje. Ja. Ja. Kijk, ik werk, ik, ja, ik werk ook elke dag. Ja. Wat doe je, en, Henk? Uh, ja. Wat voor werk heb je? Lopen er geen leuke vrouwen op je werk rond? Nee, want ik heb een hele grote winkel. Ja. En dat is Landoena. Oké. Okay. En wat, en wat, wat verkoop je en wij daar? Ik verkoop elke dag uh, aardig bladbewerperingen. Oh, Oké. Okay. Nou, en dan, nou kan ik een heel flauw grapje maken over aanrechten en vrouwen... maar ik ga het niet doen natuurlijk, hè? Dat snap nee, je wel. Niet. Nee, niet. Maar leren is dat alle mensen de waard laten zijn hoe ze zijn. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik, ik, ik probeer dit allemaal even op een rijtje te zetten, Henk. Want jij zegt dus, het maakt niet uit wat voor vrouw je hebt. Je moet, een vrouw moet zijn zoals ze zijn. Maar je kan toch wel een bepaalde voorkeur hebben. Dat je zegt bijvoorbeeld, nou, ze, ze moet humor hebben... of ze moet bijvoorbeeld van, van actiefilms houden... of ze moet, ze moet er leuk uitzien... Ik bedoel, het ja. is wel heel breed hoor, Henk, wat jij zoekt. Want, want ja, dan denk ik, je moet het wel een beetje gaan afbaken als je echt de liefde van je leven wil vinden. Nou, ik, ik, vind, ik ben gewoon van de vrijgezel die gaat maar slapen als je al heeft gezien. Ja. En ze je van zijn vrijheid heeft genoten, jij blank als iets. Benny Nijman. <laughs> Zong dat ooit. Ja. ja. Ik, ik, ik begrijp het. Dus, dus jij, jij leeft dat eigenlijk wel heel strikt na. Jij denkt gewoon, ik, ik ga dat doen. En misschien dan over een jaar of tien of zo, dan bel ik je nog eens. En dan ga ik je vertellen uh, wie uiteindelijk echt mijn ultieme, fantastische, geweldige vrouw is geworden. Zoiets of zo. Oké. Okay. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, de, de, hey, vraagteken, ik vraag het je. Zou dat dan zijn dat je misschien over een jaar of tien wel erachter bent wie, wie de ideale vrouw is? En door wie jij graag verleid zou willen worden? Ja, ik, ik heb, er, ik heb eigenlijk... Uh, ja, ik vind gewoon... Alle vrouwen die hebben een... bepaald karakter, alle vrouwen... zijn een prachtig beeld... Ja. dus eigenlijk nu geen onderscheid maken. Nee. Of ik als vrouw kracht, omhelst je hebben. nu natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel, want dit is natuurlijk het mooiste antwoord... wat je kan geven voor een vrouw. Ik hou van je zoals je bent... zegt, zegt zo'n man dan tegen je. Nou, dat is toch heerlijk? Ja ik, ik, ik vind het wel, ja, ik vind het wel een hele mooie. Kijk, we hebben tot nu toe steeds gesproken over mensen. Dus echt over bepaalde vrouwen. Dus die moet het worden of die moet het worden. Maar jij zet eigenlijk alle vrouwen op een voetstuk. Ja. Ja, dat vind ik toch wel... Dat, ja, ja. Kijk, er zijn, dat mooie. Er zijn uh, mooie vrouwen, lelijke vrouwen. Maar je moet gewoon alle, alle vrouwen in de waarde laten zijn hoe ze zijn. Ja, nou dat is wel... Uh... Ja, ik, ik, vind het, ik, vind het wel, ik, ik vind hem erg breed, Henk. Ik vind het antwoord erg breed, maar ik vind hem ook wel weer mooi... omdat je de vrouw aan de vrouw eert... Bij, met, met, met, jou, met jouw antwoord en jouw verhaal, eigenlijk. Mm -hmm. ik, uh, we zetten hem op het lijstje. De vrouw, gewoon. Ja, alle vrouwen. Alle vrouwen. Hartstikke idee. En we zitten hier met twee vrouwen en wij zijn... Uh, we, we, juichen, we juichen diep van binnen, echt waar. Dank je wel. Tot volgende week. Tot kijk, volgende week. Wat, <laughs> ja, nee, ga je dan volgende, weer bellen? Kijk, want volgende week is carnaval. En nou die handjes, de lucht nee, in of, en over twee kijk, weken pas, hè? Ja, ik, ik, moet je, ik moet je hier toch even, even, even terugroepen, he? Nog twee weken, he? Duurt dat. Oké. Okay. Ja, echt. In Oeteldonk? Dus ik in Oeteldonk je nog kom je tegen. Ik een hele goede nacht. Dank je wel. Oké, okay, en hou, doe. Bedankt al, jullie. Hou, En veel plezier, hè, met carnaval. Dank je wel. Oké. Okay. Lately when I go to steal a kiss I feel you pulling away I know something is amiss But what it is you won't say If I've done something to upset you Believe me, that was never my plan But how can I fix it Standing out here in the cold I'm a sensitive man You don't always have to speak. You can say it with a look. Even across a crowded room, I can read it like a book. But other times, when there's something on your mind, make it as plain as you can. Don't freeze me, baby. I no don't think you do, mama. Sensitive man. I'm a sensitive man You can hear that in my song I'm a sensitive man Your first impressions could steer you wrong sensitive man. En misschien willen we daar ook wel door verleid worden door gewoon gevoelige mannen, lieve mannen, noem maar op. Bel me op 0800 1121 als uh, jij mij kan vertellen door wie jij verleid wil worden. Goedemorgen, meneer Van der Pol. Ja, nou ja, Van der Pol, maar je mag ook Daan zeggen hoor, dat is hetzelfde. Oeh, sorry? Mijn nee, voornaam is Daan. Daan. Daniel uit de Bijbel, zeggen ze altijd. Oké, okay. nou wat, wat, dan houden we het op Daan. Daan, goedemorgen. Door wie ja. wil jij verleid worden? Ja, nou, dat is heel raar. Ik ben namelijk al een jaar of uh, 30 blind, want ik heb wel de hele wereld rond geweest. Ja. En dan vond ik de Zuid-Amerikaanse vrouwen, wat temperamenten dreven, maar toen ik jong was. Ja. Ik ben al, al vooral 74, dus ik het gaat al aan het tellen. Ja. En, en het, ik zat altijd maar, het moest altijd het mooiste wezen. Het mooiste? Ja, het was ook mooier of beter. Ik heb hele goede relaties verspeeld, alleen maar dat het allemaal mooier moest. Oké. Okay. En dan ben ik een beetje later afgekomen dat dat nog weinig niet is. Mooiheid is ook niet alles. Uh, nee, dat is het niet natuurlijk. Uh, vooral als jouw wordt, dan ben je niet zo, uh, zo wild meer om te denken, hey, als ik jou eerst mijn naam ga leggen, dan is het goed. Nou, <laughs> nou, nou, nou, nou. No. Uh, uh, ja, zo dacht, <laughs> zo dacht ik altijd gewoon, dan vroeg ik niks aan. Ik denk, nou, dat is ook niks aan. Als je een avond met iemand op ziet en dan kon niks versieren, nou uh, ja, dan vroeg ik maar niks. Nee. Maar dan heb ik de eerste dertig jaar, de 30, ik ben op de ook steeds voetbalgek geweest altijd. Ja. En dan was je net vertrekt te in de jaren negentig. Was een presentatie op de televisie. Ja, Annette van Treg. Met, met, met, met, met Maartje Vermegen. Oh, Maartje Vermegen en Net van Treg. Ja, Net van Tricht. Ja, ja dat is Ja, heel veel op de radio. Ook, ook wel eens 's nachts om 12 uur. Met al die spelletjes van, van, van, van Kees Geel van Hoort en Noem. Mm -hmm. Want ik heb veel radio aan natuurlijk. Ja. En, en, en dan vond ik altijd dat ze het altijd zo mooi kon vertellen... ...zonder belediging te wezen, om alles eruit te krijgen wat ja. erin zat, feitelijk. En dat was, vond ik altijd het mooiste. Van Annette, die kwam gewoon heel, altijd goed over, recht voor z'n raapgepalletje, uh, denk ik altijd. Ik heb me natuurlijk persoonlijk nooit ontmoet, maar... Nee. ...mensenkennis heb ik zo lang te hand wel gekregen in mijn leven. Mm -hmm. En dat vond ik Annette altijd een... een uh, iets, uh, ja, ik weet niet altijd iets. Is gewoon een vrouwtje zou je zo, en nou uh, wij spreken wel eens een keertje ontmoeten met een dan lekker kletsen en stonden, en... Uh, hey, omdat ze natuurlijk niet allemaal dat deftige gedoe uh, had ze gewoon niet. Ze was gewoon iemand uh, gewoon recht was rapen. Was zo het, is het. Dacht ik. De persoonlijkheid en de mooie stem van Annette van Tricht. We ja, zetten hem erbij uh, uh, daan. Uh, uh, uh, Dankjewel. Ja, nou, dat was, maar, maar ik ik hoor het al eens de tijd nooit meer. Um, ik durf ook niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd te zeggen waar ze op dit moment te beluisteren, uh, dan wel te zien uh, wellicht Kijk, ja, het is, is of wat dan ook. Maar... ook nog um, ik moet wel dagje ouder worden. in die tijd, want ik ken er al van de uh, jaren negentig. Ja, dat, dat ik ja toen zat ze inderdaad moed. in de sport. Ja, dat klopt. Ja, toen zat ze in de sport met maatje van ze En Hebben het de sport gedaan en daarom. Nou ah ja, en als je sport, vooral voetballert, die zijn nog een beetje ruige, een ruige kant veel, hoor, bij voetballertjes. Ze zeggen het niet voor de radio, maar ik ben het wel. En nou ja, zij had altijd, ze wisten altijd wel antwoord op te geven. En die mensen ook wel voor Die, ik kon het misschien een, meer een figuur van een raap, niet het achterbakse gedoe van die is dat en die vind ik niks aan en die vind ik leuk. En dan in de mond praten, weet je wel. Of Gewoon zoals het is heet. en zoals het hoort. Annette van Tricht. Ja. Bij deze. Dankjewel, Daan. Ja, goed. Fijne ik, nou, nacht, hè. Ja, ja, ik luister nog verder, want straks komt die andere grapjas natuurlijk. En dan komt om zes uur die, uh, die Ferdinand. Ferdinand, ja, die gaan we zo even bellen over de voetbal van dit weekend. Ja, goed. Dankjewel, Daan. Ja, nou goed. Dag.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 Fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on PDA, we just don't care, van John Legend. Maar het kan ons wel iets schelen. Uh, namelijk, wij willen heel graag weten door wie jij verleid uh, wil worden. Ik wil het dolgraag weten. Bel op uh, 0800 1121 En vertel mij uh, welke man of vrouw met jou uh, een beschuitje mag eten... of een drankje mag drinken, of, of noem maar op. En uh, natuurlijk vroegen we ook aan, uh, aan ja, al die andere mensen... die misschien nu niet luisteren, maar dat eerder wel deden... door wie zij graag verleid willen worden. Nou ja, als uh, Duitse kruis natuurlijk de, voor de deur staat, dan uh, ja. vind ik dat wel gezellig. Door wie zou jij graag verleid willen worden? Door mijn vriendje. En waarom? Omdat hij gewoon leuk is en ik hou van hem. En hij is leuk. Door ja, wie zou wij verleid willen worden? Oh ja, Ryan Gosling natuurlijk. Weinig reden waarom, het niet, <laughs> waarom je het niet zou willen, denk ik. Maar het, moeilijke kijken vooral, ja. Uh, dan, dan met veel zelfspot. Ik ga geen bekende Nederlanders noemen, want ik kan zo gauw niemand bedenken die daaraan uh, voldoet. Niet? Ook geen bekende cabaretier? Uh, nee, nee, nee, nee. Die zijn meten zelfgenoegzaam. Dus. Ik ga niet voor de bekende Nederlanders, sorry. <laughs> niet voor de bekende Nederlanders, maar een hoop mensen. Uh, oh, die zijn ondervraagd voor het grote verleidingsonderzoek, deden dat wel. Zij vulden namelijk in Chris Segers, Nick en of Simon Doutsen kroes we hoorden er al even voorbij komen. En Chantal Jansen, dat zijn de mensen die, uh, die mogen verleiden. En heb jij ook nog iemand aan dit lijstje toe te voegen? Bel 0800-1121. Misschien is het wel Sting, wie weet.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 Heel langzaam verlaat ons. in dit eerste uur van 4-7 van BNN. Door wie zou jij verleid willen worden? Dat was de grote vraag van dit uur. We hebben er een paar voorbij horen komen hoor. Annegien Steenhuizen, Annette van Tricht, Tatjana zelfs. Uh, maar nu moet ik nog even graven. Er zijn eigenlijk Claudia de Breij en eigenlijk is er geen één... Man voorbij gekomen. Ja, wel mannelijke bellers. Maar geen enkele vrouw die belde om mij te vertellen, door wie zij graag verleid zou willen worden. Dus misschien zijn de Nederlandse vrouwen gewoon wel hartstikke tevreden. Of, of ja hebben ze zoiets van: nou, ach, hè, ik ga weer niet aankomen met die dooddoeners als George Clooney of Brad Pitt of noem maar op. Um, misschien stond er bij iemand wel Marts Smeets op het lijstje. Je weet het niet, natuurlijk. En uh, Marts Meets is uh, in het volgende uur de gast voor Crack de Playlist. Hij mag zijn favoriete platen draaien. Hij heeft zijn uh, platenkast voor ons geplunderd. En kwam met een uh, bijzonder mooi lijstje. Um, met, met muziek, ja, toch wel wat voor de, voor de oudere generatie wellicht. Maar, maar mooie nummers, die passen op dit tijdstip van de nacht. En uh, straks zijn ze allemaal te horen. En wil je me nog iets vertellen, dan mag je me natuurlijk altijd bellen op 0800-1121. Of uh, Twitter gewoon, hashtag 47. Of uh, Twitter mij dblacknorst. Je mag het allemaal kwijt. Tot straks met Mart Smits en Crack de Playlist in het tweede uur van 4-7.